Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 100.000 huishoudens hebben inmiddels om hulp gevraagd... bij het noodfonds voor energiearmoede. Sinds februari kunnen mensen met een laag inkomen daar aankloppen... als ze door de hoge kosten de energierekening niet meer kunnen betalen. Ze krijgen dan korting. Tot volgende week maandag kunnen huishoudens een aanvraag indienen. Het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi de hoofdrol speelt ligt voorlopig stil. Hoofdreden is de arrestatie van zijn inmiddels oud-advocaat Ines Wesky. Zij wordt verdacht van het doorspelen van berichten van Taghi naar de buitenwereld en andersom. Hierdoor is de zitting van morgen dus uitgesteld, legt deze persrechter uit. De advocaten van de medeverdachten die eigenlijk morgen op zitting zouden komen... hebben de rechtbank verzocht om de zaak aan te houden... Uh, omdat zij geschrokken waren en geschokt waren... door de arrestatie van een van hun collega's. Nou, de, dat verzoek, uh, daar is de rechtbank in meegegaan. En zij hebben het verplaatst naar een zitting in mei. Wesky zit in volledige beperking... en mag dus niet met anders dan haar advocaten contact hebben. Door haar langer vast te houden... kan de politie nog meer onderzoek naar de zaak doen. En het is precies tien jaar geleden dat een fast fashion fabriek in Bangladesh instortte waarbij veel doden vielen. De ramp van toen heeft een grote indruk gemaakt op de mode-industrie, maar heeft niet echt iets veranderd aan de manier waarop we naar goedkope kleding kijken. Er wordt niet echt heel veel gesproken daarover, van waar het komt, hoe het is eigenlijk gemaakt en uh, als ik iets mooi vind, koop ik het. Tijdens dus shop is het vooral heel moeilijk voor als je echt iets leuks ziet, dan denk je oh dat wil ik echt graag hebben en dan is het toch wel gewoon lastig om daarover na te denken. Om een ramp zoals die van tien jaar geleden in Bangladesh te voorkomen... hebben grote fast fashion merken al eerder een akkoord getekend. Daarin staat dat mensen die daar werken mogen weigeren om te komen... als ze het gevoel hebben dat het niet veilig is. Op dit moment zijn er meer dan 200 modebedrijven bij dat akkoord aangesloten. Er zijn nog altijd merken die niet hebben getekend... waaronder Levi's, Scotch Soda en Miss Ethan.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 Goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 74ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma.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 De harde, snelle en agressieve trash metal... dat weer is ontstaan uit de hardcore punk. Speed metal, evenals de New Wave of British Heavy Metal. En deze invloeden combineert door het harde, agressieve spel. Dan hadden we nog de oldschool death metal... dat eveneens ontstond in de jaren 80... uit de trash metal en de hardcore punk. En een hoogtijdagen had gehad tot en met begin jaren 90... en voordat het underground ging... De alternative metal, wiens oorsprong eind jaren 80 en begin jaren 90 was... en invloeden gebruikte uit rap, funk, trash metal en hardcore punk. Dan hadden we de meest extreme grindcore... dat weer verwant is aan de death metal en crushcore... en voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. De industrial metal ontbrak ook niet... dat in de late jaren 80 ontstond uit de industriële rock en heavy metal... Dan hadden we de vorige week de zeer populaire grunge scene dat eind jaren 80 ontstond... en halverwege de jaren 90 van de troon werd gestoten door de opkomende nu-metal scene. Dat was trouwens twee weken terug. En vorige week behandelde ik nog de oorsprong van de underground black metal... dat voornamelijk in Scandinavië ontstond begin jaren 90. Vanavond staat volledig in het teken van de stoner rock en metal... ook wel stoner doom genoemd... dat elementen van doom metal, psychedelische rock en acid rock met elkaar combineert... Deze fusion mix kwam begin jaren 90 op dankzij bands als Caius en Sleep, die het genre pioneerden. Caius waren ook pioniers van de Palm Desert scene, dat zo werd genoemd door de bands die daar vandaan kwamen. En hun muziek ook de term Desert Rock kreeg door dit kenmerkende geluid. De oorsprong van het genre wordt vaak toegeschreven aan vroege metalbands als Black Sabbath en Blue Cheer. Het Master of Reality album van Black Sabbath uit 1971 was vooral van invloed op de ontwikkeling van het genre... en werd soms zelfs genoemd als het eerste stoner metal album. Space rock pioniers Hawkwind zouden ook een substantiële invloed hebben op het genre... met veel stoner rock en metalbands die elementen uit space rock hebben overgenomen. Ik open het uur met The Obsessed, opgericht in 1980 met het nummer Tombstone Highway. Geen lijst met stoners zou compleet zijn zonder een van de vele projecten van Scott Wino te noemen. Wino, de trotse eigenaar van veel van de beste stoneris in de stijl van Tony Yommy, heeft er een aantal toegewijd aan het gelijknamige debuut van The de Obsessed. Zijn met whisky gezegende stem gaf het perfecte gevoel van relaxte uh, hopeloosheid dat diep werd, geworteld, uh, werd gevoeld door het zwoele gitaarwerk. De obses brengt een versterkte liefde voor Black Sabbath met minder hectische energie... waardoor dit de eerste keuze is voor die wazige dagen van doelloos naar het plafond staren. Dan gaan we door naar de volgende band, The Monster Magnet. Dat is een van de langstbestaande acts van de stoner rock en heeft het genre praktisch uitgevonden met hun Spine of God-debuut. Uitgebracht in 1992, zelfs in 1991 in Europa... nam zanger-gitarist Dave Weindorf de meer getripte, flangergedreven aspecten... van het geluid van de band over van acts als Hawkwind. Terwijl de lage en langzame riffbenadering kan worden toegeschreven aan Black Sabbath. Monster Magnet verspeelde geen tijd en maakte hun bedoelingen duidelijk... vanaf het openingsnummer Pill Shovel. Een nummer dat klinkt als de producer die op record drukt... tegen het einde van een lange uitgedoofde jam-sessie. Hoe dat exact klinkt, horen jullie nu.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 ze de Stoner Metal heeft uitgevonden. Dan heeft het Californische cult power trio Sleep... het geperfectioneerd met hun tweede plaat Holy Mountain. De harsachtige Sabbatiaanse lading van de album opener Dragonaut... die ik net draaide en het door hardcore getijzerde Saint Vitus-achtige Inside the Sun zijn al genoeg om het water in je bonk te laten borrelen. Maar het is tijdens de dreunende, bijna tantische grooves van het titelnummer en de 10 minuten durende From Beyond... wanneer de plaat het meest kosmisch meeslepend wordt. Sleep staat bekend om zijn liefde voor buizenversterkers uit de jaren 70... en hun aanpassingen. Ze leggen tonen op elkaar en stemmen de bas en gitaren af... om de herhalende riffs een hypnotiserende kwaliteit te geven. De band verwijst regelmatig naar gebruik in hun teksten en artwork. Dat Black Sabbath vaak als belangrijke invloed wordt genoemd in de stoner metal... is vaak te horen aan het gebruik van de typische yomi gitaar Maar Master of Reality, gevormd in 1981 door Chris Goss... verleende hun naam zelfs naar het klassieke album van deze legendarische band. De band bepionierde het genre met hun 1988-debuutalbum Blue Garden. En Goss werd hierdoor een van de meest invloedrijke figuren van het genre... De opvolger kwam pas in 1992... waar Cream's Ginger Baker te gast op was te horen. Sunrise on the Suffer Bus is vernoemd naar de slapeloosheid... die Baker en Goss wakker hield in de tourbus van de band... en inspireert, zoals veel van het werk van de masters... tot, het, tot een, steer, een soort verstilde eerbied... dat gewoonlijk gereserveerd is voor de echte cultklassieker. Het album opent met She Got Me When She Got Her Dress On... en die gaan jullie nu horen... Yeah. <laughs> was een van de vroegste en meest vooraanstaande vertegenwoordigers van het stoner genre. Veel van de hedendaagse stonereuzen, waaronder Joshua Homme, Nick Oliveri en Brand Bjork... begonnen in Kaius dat het gemakkelijk is om deze Palm Desert Band te zien... als een doorgeefluik voor latere triomfen. Maar hun tweede album Blues for the Red Sun is een geniaal werk... waarop in de jaren negentig veel zou zijn gebaseerd. Distortion, nu metal, grunge, het is er allemaal. In nummers als Green Machine die jullie net hoorden, Malton Universe en Thong Song. Zonder het te beseffen, definieerde Kaius duidelijk een dappere nieuwe wereld. En laten we niet vergeten dat Chris Goss, frontman van Masters of Reality... die we hier al hoorden, zijn rol speelde in Blues for the Red Sun... en dit meesterwerk heeft geproduceerd. Uiteindelijk zou Kaius niet helemaal voldoen... aan de commerciële verwachtingen van hun zakelijke weldoeners. Het siert echter dat ze talloze stonerbands hebben geïnspireerd... en als startpunt dienen voor projecten zoals Homs' gevierde Queens of the Stone Age. Clutch is een Amerikaanse stonerrock, band die in 1991 werd opgericht... De band verwerkt veel stoner metal, blues en southern rock elementen... in hun algehele geluid. De band begon als een meer stoner metal, hardcore georiënteerde band... maar verschof hun geluid naar een meer bluesachtige stoner rock benadering... op hun titeloze album uit 1995. In 2008 richtte de band hun eigen platenlabel op, Weathermaker Music... waaronder ze drie albums uitbrachten. Toen Clutch een debuutalbum Transnational Speedway League in 1993 uitbracht... was het nog verre van duidelijk waar het geluid van de band... Naartoe ging, maar lieten ze al wel een ruiger stoner rock geluid horen dan te horen was op hun debuut-EP in Peters. Zij het met toenemende hoeveelheden swing en stoerheid, om nog maar te zwijgen van hun meest kenmerkende song, A Shogun Neemt Marcus, dat nog steeds vaak terug te vinden is op de Clutch Setlists. Zo ook in deze playlist van vanavond. Get in behind my ship's walls. Uh, every time that's where I'll be, that's where I'm at. I'm doing fine, and did you know that's where I'll go? I'm getting mine. It's time to fly. It's time to fly. <laughs> uh, anodized and getting wider, a uh, streamlined. It's time to fly. It's a roomy, is what they tell me. All right, got a teardrop and a diamond, a cat's eye. It's time to fly. It's time to fly. A half of one, six of the other. That's right. It's time to fly. Fomenshul, die we net met Time to Fly hoorden van de debuut No One Rides for Free, is een van die bands die al een hele tijd bezig zijn. Sinds hun oprichting in 1985 zijn ze doorgegaan met het demonstreren van de echte waarde en kwaliteit van stoner rock. Al hebben ze nooit echt een klassieke plaat afgeleverd. Hun muziek is iconisch en het mooiste is dat ze nooit verder zijn gegaan dan dit soort benaderingen. Ze maken nog steeds nieuwe muziek en hun primaire focus ligt op het leveren van uitstekende live optredens, terwijl ze trouw blijven aan de oldschool geluiden. Dat alleen al maakt ze tot een van de beste stonerbands die hier zeker thuis horen vanavond. Onder leiding van Just Osborne specialiseren de muzikanten van Electric Wizard, opgericht in het Engelse Dorset van 1993, zich in het maken van de zwaarste muziek die er is. Een eigenschap die hen in 1997 hielp om aandacht te krijgen met Come My Fanatics. En opnieuw in 2000 met Dope Throne. Dat wordt gezien als een klassieker in het stoner-genre. Hun muziek heeft een jaren 70 gevoel met verwijzingen naar Ozzy Osborne en langere nummers met progressieve rock-elementen, psychedelische geluiden, grungy feedback en ingewikkelde de maatsoorten. Van hun gelijknamige debuut dat in 1994 verschijnt draai ik de geweldige album open naar Stone Magnet. We got Drie jaar na het schrijven van Blind maakte Nola legendes Corrosion of Conformity, dat al sinds 1982 bestaat, een enorme omslag in hun geluid met hun vierde album Deliverance. Waarbij ze hun trash- en hardcore-invloeden weggooiden... ten gunste van een rocksteady-geluid met Pepper Keenan als fulltime lead -zang. De verandering resulteerde in een meer commerciële aantrekkingskracht. met Albatross en het zojuist gedraaide Clean My Wounds als hit-singles. Maar het voelde minder als een berekende ontsnapping. en meer als een herstart met metalvervaging in de achteruitkijkspiegel. Er is gelukkig nog steeds veel metal te horen, zoals op Broken Man. en het door classic rock beïnvloede gitaarwerk op Mike Grain. Op hun klassieke debuutalbum Nola, die ik net al even noemde... laat de uit New Orleans afkomstige supergroep Down... bestaande uit Pantera-zanger Phil Anselmo... en een troep van zijn getalenteerde oude vrienden van Corrosion of Conformity... die we net hoorden, Crowbar en I Hate God... een verscheidenheid aan muziekstijlen horen van hardcore punk... Tot grunge, tot southern rock. Maar als je het allemaal onder één categorie zou moeten gooien... zou stoner metal een goede keuze zijn. Dit is niet alleen vanwege Nola's talloze Sabbatiaanse riffs en headbangende vibes... maar ook vanwege nummers met stoner-titels als Heel de Lief en natuurlijk Bury Me in Smoke. Wat de afsluitende dode mars is van het album gevuld met sleepachtige riffs. Dit zijn onkruid aanbiddende anthems, zonder twijfel. Er verschenen vier singles van dit album. Barry Me in Smoke was er een van, maar de keuze viel op Lifer, wat hun eerste single was. Weet je over Acid King in San Francisco. Ze zouden hun naam hebben ontleend aan de Acid King... een lokale drugsdealer die een vriend had vermoord vanwege Angel Dust... terwijl hij hij was van mescaline. Hoe kunnen ze met zo'n veelbelovend oorsprongsverhaal... iets anders zijn dan duister, kosmisch en volkomen verslavend? Gitarist en zangeres Laurie S. vormden de band in 1993. En Peter Lucas, de voormalige bassist van Acid King... zou de groep verlaten na de release van hun debuut The uit 1995... En zeker de band zou vele meesterwerken maken zonder hem... zoals het album Busy Woods uit 1999... dat nog steeds bekend staat als een van Asset Kings beste werken. En elk onontkoopmaande groovy note is perfect gekalibreerd om je op te vrolijken en je hoofd te buigen. En Laurie's stoere zwevende zang, zoals te horen was op het zojuist gedraaide nummer Tank... dat een van de kortere nummers van het album was... valt vooral op in een genre vol met singelende hippie dudes. Zwaar leunend op motor vibes en een live fast or die trying houding... is Acid King een vreemde band die eigenlijk doet alsof ze je in de maling nemen... zodra ze een bol op hebben. Voor het eerste stoneruur erop zit heb ik er nog eentje voor jullie... van. Color Haze uit Duitsland. Dat niet bepaald bekend staat als een broeienest... voor stoner-rock activiteiten. Maar de band pompt een mix van stoner-rock... en stevige psychedelische rock uit... die een toppunt bereikt met een charmante ervaring. Omdat ze al zo lang in het vak zitten... hebben ze ook een breed scala aan albums geproduceerd. Als je iets zwaars wilt, luisteren dan naar CO2... of eeuwige bloemenkraft. Voor iets zachters en meer meditatiefs... probeer We Are Of In Her Garden. Hoewel hun geluid in de loop der jaren iets is geëvolueerd, is hun vingerafdruk hetzelfde gebleven. Color Haze staat garant voor retro productiekwaliteit en een glad laagje fuzz. Van het debuutalbum Chopping Machine uit 1995 hoor je nu het afsluiter Sometimes. Tot straks na het nieuws van 10 eh, uur met meer heerlijke Stoner Metal elkaar. I'm on the one